De macht van Google, Apple, Facebook en andere grote techbedrijven is te groot, vindt het kabinet. En daardoor krijgen nieuwe ondernemingen minder kans en hebben consumenten minder keus. Staatssecretaris Keizer overlegt met andere Europese landen. Keizer wil voorkomen dat grote techbedrijven kleinere concurrenten overnemen. Volgende week begint de piek van het hooikoortseizoen. Vanaf dit weekende wordt het warmer en blijft het droog, waardoor er veel pollen in de lucht komen. Van de naar schatting 3 miljoen hooikoortspatiënten is zo'n 70% gevoelig voor graspollen. De piek duurt tot eind juni.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 Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat tussen Breukelen en Finkenveen een vierde met zes minuten vertraging door werkzaamheden. De A4 daarna richting Amsterdam, tussen Knopen de Hoek en Knopen Bad Overdorp, een kwartier vertraging, ook door werkzaamheden. De N242 middenmeer richting Alkmaar, tussen de ring Alkmaar en in schieterrein een kwartier oponthoudt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van harte welkom bij het uh, programma ja. Goedemorgen Circuit. Het is inmiddels Goedemiddag. Circuit is ja. Ja. Leuk we om hier even ver... te zijn. Ja. ja, want u zult wel een hele drukke week achter de rug hebben gehad. Ja. ja, dat was wel even een dingetje om het zomaar eens even te, samen te vatten. En dan uh, vrijdagavond zat ik met Jannie op de bank, maar was ik wel uitgeteld. Maar dat is natuurlijk fantastisch nieuws, dus dat geeft ook energie. Maar er komt, uh, er komt wel wat over je heen, in de goede zin.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 Ja, het is allemaal begonnen met een uh, motie van uh, Jerry Kramer ja. om te kijken of het haalbaar zou zijn om een uh, Formule 1 race weer te gaan organiseren in, ja. in Zandvoort. Um, wat ging er toen u nu op? Wist u van tevoren van die motie?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 Het loopt ook steeds soepelig, ja. dat is ja. ook zo. Ja. dat is helemaal goed. Dus een fijne uitzending, luisteraars, en we u zien wel. elkaar. Dank weekend nog. Dag. Jullie ook.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 Oké. Okay. Ja, inmiddels uh, wordt uh, ons team uh, presentatoren uh, afgelost. Ja. En uh, dan komt uh, Dolly Tempierik. Die komt dan uh, de presentatie doen. Nou, we gaan ondertussen nog even een, een nummer draaien. En dat is van uh, Bony M met uh, Baby's Gang met het nummer Happy Song. Dit was Bonnie M met Baby's Gang en het nummer Happy Song. Inmiddels is, hoe bestaat het, keurig netjes op tijd aangeschoven na het nummer Erik Weijers. Goedemorgen. Ja, Goedemiddag al. Ja, Goedemiddag. Gret ja. je ja. het een beetje? Oh ja, natuurlijk. Heb... <laughs> je... dit, dit, dit zijn de dagen waar we het voor doen, hè? Ja. ja. Dus... ja Erik, even terugkijkend naar de afgelopen week. Um, dat zal een hele hectische week zijn geweest... Wij hoorden net van uh, burgemeester Meijer... dat uh, een paar weken ervoor al in principe het bekend was. Maar hij moest zijn mond houden. Dat heeft ja, dus ja. Wat ging er door jou heen toen jij het hoorde? Ja. Ja. ja. Uh, eigenlijk wel ongelooflijk. Dat je denkt van, ja, dat we dit weten te bereiken met elkaar. Hè. Met gewoon het pure enthousiasme, betrokkenheid en, en doorzettingsvermogen. Dat het na 35 jaar ons lukt...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 de afgelopen week was dus uh, bijzonder uh, hectisch. een ja. prachtige foto stond er in, de, in de pers uh, over uh, de handtekening die uh, de man van de Fon, ja. Ik ik naam Ja, Chase uh, Carey, inderdaad uh, de Chase grote Carrey. baas van de Formule 1. Uh, die uh, keek ook heel blij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 één race gereden. Want die is natuurlijk heel snel vanuit de karting in de Formule 1 terechtkomen. Dus misschien dat van het hele veld hij Sanford misschien nog wel het minst goed kent. Op, op ervaring dan. Ja. ja. Nou ja, zij heeft natuurlijk wel het voordeel van het publiek. want uh, Ja, dat, tuurlijk, dat Hij zal op handig gedragen gaan worden. Ja, absoluut zeker weten. Ja, ja, ja. Ja, goed.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 de mensen achter de Dusk Grand Prix BV, die is opgericht. Eh, dat zijn niet alleen wij als circuit, maar dat zijn natuurlijk ook uh, TIG Sports en Sportvibes. Twee grote sportorganisatoren. Ja, die nemen, steken wel enorm hun nek uit hè, voor tientallen miljoenen euro's de komende drie jaar. En ja, dat moet wel terugverdiend gaan worden. Ja. En, uh, en als dat een... Uh,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 Ik kan me niet herinneren dat er ooit hier op het circuit problemen zijn geweest met bezoekers die ruzie met elkaar kregen of nee. elkaar na het leven. Maar het wordt ook een belevenis, hè? want er komen natuurlijk evenementen omheen. Dat zie je ja. ook bij andere ja. Formule 1-racers. Dat het een, een compleet... Nee, het gaat niet, het gaat niet alleen gaat om die Het race. Maar om die nee. race? Uh, it is more than a race. En uh, dat is ook een slogan die Heineken ook gebruikt. En Heineken is natuurlijk onze hoofdsponsor. Daar ja. zijn we hartstikke trots op. Dat Heineken uh, de Dutch Grand Prix uh, heeft omarmd. Uh, samen met ook een aantal andere uh, grote Nederlandse bedrijven. Die gezegd van, nou, wij gaan dit gewoon mede mogelijk maken. Uh, de overheid heeft er in eerste instantie. Van, nou, regel dat even zelf, uh, de Woorden van Mark Rutte. Nou, we hebben dat zelf geregeld. Eh, dankzij de enorme inzet van, uh, van, van heel veel mensen. En, uh, maar gaan ja. ze er nog wel iets aan doen? Of is, dat, uh, is het echt puur alleen maar los uh, van de regering? Voorlopig is het helemaal zelfstandig, ja. ja. ja behalve uh, wat de gemeente. De uh, gemeente Zandvoort heeft natuurlijk wel ook zijn nek uitgestoken. Dat miljoen, was ook heel dan, belangrijk. Ja. En, uh, maar ja, ik weet zeker dat die investering. Uh, zullen we over een paar jaar zeggen dat we eigenlijk peanuts. Uh, als we zien wat Zandvoort ervoor terug heeft voor terug gekregen? Krijgt, ja, precies. En zijn er nou nog sponsors die dus oorspronkelijk bij het andere circuit zaten. Uh, ineens bij jullie op de deur geweest kloppen? Of? Nou, niet na, de, niet na dinsdag. Nee, niet dat ik weet. Nee, nee, nee, nee. Ik heb geen idee wie daar de scheelschieters waren. Dat, ja. uh, nee. Ik ook niet. Nee. Maar er waren er een aantal. En die, uh... Het zal ongetwijfeld. Hè, maar nogmaals, uh, wij waren...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 rond te maken. Dat was natuurlijk wel een verhaal. Ja. Kijk, als, het, als je het ja. niet rond krijgt... Ja, dan uh, kan je niemand tegenhouden om natuurlijk ook met andere partijen te praten. Maar zelfs in die tijd... Uh, toen dat nog niet zeker was, zeiden de mensen bij de Formule van Luister... Willen, als we naar Nederland gaan, gaan we naar Zandvoort en ergens anders heen. Uh, want er zijn nog heel veel andere landen... die ook Formule 1 willen hebben. Ja. En daar zullen we, dan eer, uh, dan zullen we dan eerst heen gaan. Uh, dus, uh, maar goed...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 Nou, Erik, wij zullen je niet langer van jouw verplichtingen houden. Want, jij want je bent heel, heel, heel druk. druk. We gaan weer verder. Ja. Heel veel succes. Dan dank je wel. Een hele fijne dag ja. en uh, morgen ook Ja, we zien ja, elkaar uh, morgen waarschijnlijk ja, nog absoluut. even. Ja. Ja. Dus uh, ja, goed, jullie heel veel plezier hier, want het is een hartstikke leuke plek. Ja, ja, dit is een hele wel, uh, mooie locatie. We ja. kijken op de baan hier vandaan. We zien de auto's voorbij komen. We kijken naar al die vrolijke mensen. We kijken naar de duinen. En we zien iedereen voorbij lopen die we eventueel willen interviewen. Precies. Nou, Dat is ook wel belangrijk. Trek maar wat mensen naar binnen. Oké, okay, dank je wel. <laughs> Oké, okay,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 Jongen, jongen, jongen. Max, supermax, Max, Supermax, Max, Supermax, Max, Max, Supermax, Max, Supermax, super Max, Supermax, Max. G. Hi, G. Jij uh, gaat uh, het publiek uh, nu in? Al, of tans, je gaat met ja, nou ja, mensen van de Hordeca praten, begrijp ik? Ik sta hier bij een steentje in. en die verkopen enorm veel bier. Het valt mij op.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 Ik moet nog even een paar uurtjes wachten. Maar uh, ik denk dat dat viertje er ook nog wel komt. Ge oh, sorry. G, je bent klaar. Ja, ik ben Jij klaar. Bent klaar. Goed. Nou, wij wachten eigenlijk uh, op onze volgende gast. Dat is uh, volgens mij moet Jan Lammers hier zo meteen naartoe komen. Die was hier uh, onderweg. Maar die was op een bevouwfietsje uh, onderweg. Dus uh, daar moeten we nu even op wachten.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 Dus langzaam, nee, nee, nee, nee. Het is geen rijden en verkeer. Nee, het gaat helemaal goed. Dus alles is onder controle. Of dat je nou met de trein komt, of je komt met de auto. Kom vooral met de fiets, zou ik zeggen. Want is natuurlijk veel verstandiger. Er zijn, op, het, op de boulevard is een heel groot stuk ingericht alleen maar voor fietsers. Dus je kunt daar je fiets keurig parkeren in een, in een, in een rek. Dus,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 Goed, nou, we gaan nog even terug naar muziek. Wat had jij als volgende nummer erop Ja, als volgende nummer, Hoek on the Feeling. Gaan we maar draaien. Hoek, I got a feeling. Nee, 19, Hoek on the Feeling, ook van Guardians of the Galaxy. Prachtig nummer. Prachtig nummer. En wacht eens even op Jan Lammers. Op Jan Lammers, tot zo. Hoeka, hoeka, hoeka,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 the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on.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 Uh, mijn uh, dank aan Kordraaier uh, voor de presentatie. En natuurlijk Irene. Graag gedaan. Irene de jager. Uh, nogmaals, u jagertje. kunt uh, deze... Ja, jagertje. Nogmaals, u kunt deze uitzending... kunt u uh, herhaald luisteren naar... Uh,